Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In bijna het hele land staan treinen stil. Er is een storing bij het systeem waarmee de seinen en wissels op afstand worden bediend... De NS roept iedereen op, stel je reis uit als dat kan. Het is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost. Rico R., ook wel Rico de Chileen, is veroordeeld tot 11 jaar cel. Hij is volgens de rechter de leider van een bende die zich bezighield met liquidaties. Hij had onder andere contact met Rido Wantaghi, zegt verslaggever Remco Andringa. Volgens justitie bespraken ze dan wie er uit de weg geruimd moest worden. Misdaadblogger Martin Kok zou een van hun slachtoffers zijn geweest. Ontluisterend en Weerzinwekkend noemt de rechter de manier waarop Rico R. besliste over leven en dood. Hij is ook veroordeeld voor witwassen. Hij had ook huizen in Nederland en Spanje, allerlei dure auto's en voor 12 miljoen euro aan horloges. Minstens 30 jongeren hebben afgelopen, in, in, afgelopen week in Naarden voorgedrongen bij het vaccineren, zegt de Gooise GGD. De jongeren deden alsof ze in een risicogroep vielen en op de priklocatie deden ze alsof ze hun uitnodigingsbrief waren vergeten. De GGD gaat... ...gaat nu strenger controleren. Nog zo'n twee weken en dan begint voor Oranje het EK-voetbal. Op een pleintje in Almelo zijn ze al helemaal in de stemming. Ja, hallo! Welkom in de uh, Oranje Vingerplein. Gerrit en zijn buurgenoten die hebben het hele plan, plein volgehangen met oranje vlaggetjes. Nederland speelt volgende week zaterdag zijn eerste wedstrijd op het EK tegen Oekraïne. Maar nu al worden er oranje fakkels afgestoken in de straat. Oh, oh, wat mooi hè!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 Het is uh, even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij de Zandvoorts Radio, we zijn er weer. De Zandvoort op zaterdag, studio Tolweg 10A. En uh, albert -Jan heeft de week ook weer overleefd. Goedemiddag albert -Jan. Uh, goedemiddag. En hallo uh, luisteraars, ja. welkom. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. En niet te vergeten, goedemiddag kijkers. Ja, we zijn er weer, drie uur lang live uh, vanaf uh, het Mediapark aan de Tolweg. Ja, raap je ja. lekker open, en want het is Prachtig weer. En zo he? hoort dat bij ons ook. Prachtig weer buiten en wij zitten binnen. Hè? Dat, is, dat is standaard. Hè? Ja, bedoel, ja. Wij gaan ook niet naar buiten, want dan stel je voor dat we een lichte verbranding oplopen. Dat moeten we niet hebben. Maar uh, aan alles en iedereen uh, geniet van het prachtige weer. En, ik vind uh, je wel een beetje rood. Klopt dat, dat of niet? Dat ben ik al uh, 62 jaar geloof ik. Dan is dat het. Dan is dat het. <laughs> goed. Uh, nou, uh, hoe was jouw week? Ja, wel goed. Ja, ja. Ik, ik heb ook zo'n prik gehad, want een paar weken terug was jij aan de beurt. Ja. Ik mocht afgelopen donderdag naar Haarlem voor de Pfizer. Pfizer, oké. Okay. Ja. En wanneer mag je voor de tweede keer? Uh, 2 juli. Juli? Nou, dus redelijk snel. Ja, zes weken, hè. Ja. Dus. En jij? Uh, ik moet ook, in begin juli moet ik mijn tweede prik halen. Maar ik heb het AZ-virus heb ik dan of dus het AZ uh, uh, uh, spul krijg ik dan weer ingespoten, maar goed, dan zijn we gevaccineerd. Uh, goed, uh, vanmorgen de krant gelezen? Nee. Je nou, hebt het over de Telegraaf. Enorme over twee pagina's uitges, uitges, uh, uitgestroken artikel tussen uh, de vergelijking tussen Scheveningen en Zandvoort. Ik vind dat een beetje David en Goliath verhaal. Maar uh, wat, uh, wat Scheveningen eraan gedaan heeft om, uh, om er toch weer een uh, moderne badplaats van te maken met al het nieuwbouw, et cetera, et cetera. En dat uh, Zandvoort uh, ja, dat toch uh, vaak in de, in de gemeenteraad blijft hangen voordat de beslissingen genomen worden. Al moet ik zeggen dat we de laatste tijd redelijk uh, uh, uh, bezig zijn met het uh, opvrolijken van de boulevard. Dus, als u wat wil lezen, uh, pagina 31, 30 en 31 uh, van de Telegraaf... een heel artikel over de vergelijking tussen Scheveningen en Zandvoort... en waarom de Scheveningen dan wel zou kunnen lukken... en dat het zo lang moet duren in Zandvoort. Ja, nou gaan we de Zuidboulevard uh, opknappen. Ja. Boulevard Palus is mooi ontwerp uh, gemaakt. En uh, ja, iedereen uh, vond, het, uh, vond het wel prachtig eigenlijk. En nu is er een proefvak aangelegd, zeg maar. Dus ja. dan kan je een beetje zien hoe het gaat worden. En er komen echt heel veel commentaren op. Want ja ze gebruiken ook een soort ja, lichtere tegels, zeg maar. Ja. En die schijnt ja, in de zon je gewoon verblind te worden door, door het licht. En ja. zo zijn er wel veel meer opmerkingen. Waaronder ook de plek van de bankjes. Goed, ook dat, ja, nou, in ieder geval dat wordt vervolgd. Wat gaan we doen, luisteraars en kijkers? Uh, uiteraard uh, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda voor u klaar liggen. En nou ja, met alle uh, versoepelingen uh, van, uh, van afgelopen vrijdag die we dan uh, te horen hebben gekregen... Uh, gaan we natuurlijk ook de evenementen weer wat toenemen, of toenemen moet ik zeggen. Maar goed, we hebben nog een paar uh, lopende evenementen die toch uh, uw aandacht uh, verdienen. En dat is allemaal om half vier. Het weerbericht, nou... Vorige week zei ik al: van het wordt parapluweek. Nou, dat was het ook. Ja. Maar uh, ik kan nu alvast verklappen dat het volgende week geen parapluweek wordt. Dit is trouwens uh, de vierde dag in mei dat het uh, droog is. Ja, joh. Ja, echt waar. Het is ongelooflijk. Ja. Uh, we hebben het dier van de week. En dat uh, verbaasde me enigszins. Want uh, we hadden uh, enkele weken geleden hadden we Nova in, de, in, de, in de, de, de hond in de uh, uitzending. Als dier van de week. En, maar die was al of gereserveerd of hij was al uh, geplaatst. Maar het is weer terug. Nou, dat wilde ze ook wel iets zeggen over het toch het moeilijk plaatsbare uh, beestje. Nova. Maar we gaan het vandaag weer proberen tijdens uh, het dier van de week rond de klok van half vijf. Nova in de spotlights. Zos live. Zandvoort op zaterdag live. Live registratie van een groep uh, zangeres, dan wel zanger. In de periode dat er uh, nog publiek aanwezig mocht zijn. Maar we kunnen over een paar weken kunnen we dat opheffen deze, deze item. Nou, ik vind het wel leuk. Ja, oké, okay, maar goed, aan de andere kant. Uh, de, de evenementen. De, de, uh, die begin, de streamers die, uh, hebben een afscheidsconcert in de uh, Ahoy. Of, nee, in de ja, in Rotterdamse, uh, Rot Rotterdamse ku Kuip. Ja, maar het wordt uh, alleen maar gestreamd, toch? Ja, het wordt alleen maar gestreamd. Okay. En, maar het is een einde van een periode, want evenementen mogen weer. onder bepaalde regels, uiteraard. Nou ja, daar hebben we het nog wel even over. Goed, uh, SOS Live. <lacht> Jij bent aan de beurt he, vandaag. Ja, dat dacht ik al. Ik ja, ja. dus, ben benieuwd wat je dus, wordt. Dus uh, afgelopen nacht uh, heb ik de hele nacht uh, wakker gelegen. om uh, <lacht> tot een uh, goede uh, SOS uh, Live te komen. Maar, ik denk wel dat het gelukt is. Verder hebben we natuurlijk het gedicht van de week, kwart voor vijf. Nou, ik heb een stapeltje meegenomen, dus Rob, jij mag kiezen. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Na het weerbericht uh, herhalen we het interview.. wat uh, onze collega Ger van Kuik uh, vanmorgen had met de burgemeester Molenburg. En het heeft alles te maken met de coderingen voor, uh, het toegankelijk, de, voor de toegankelijkheid van Zandvoort. We beginnen dus natuurlijk met een gro groen, en dan ge geel, en dan rood, en dan rood plus. En daar is nogal wat consternatie over ontstaan uh, op de social media. En de burgemeester Molenburg reageert daarop tijdens dat interview. Dat ongeveer om tien over half drie. Dan hebben we ook nog het interview met Paul Olieslager... Uh, wat de, in zaken de actie van de groundfunding van de KNRM... en wat dat allemaal behelst. En het, dat interview was ook samen met Gert van Kuik. Dat het eerste uur. Pit Report hebben we ook kwart over vier. Uh, uh, uiteraard nieuws uit de wereld van de Formule 1. Het was mooi weekend vorige week, uh, uh, max uh, nummer één... In Monaco zelfs, dat is toch een race die je graag wil winnen. Dat is ook gelukt. En we kijken alweer met een sche scheel oog naar volgende week, want dan zijn ze in Baku. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Wat je onze grote vriend Joop al genoemd? Oh Joop, tien over drie. oh oei. Ja, ja, die moet nog even gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, want daarom. Die hebben we zo'n tijd Kunnen getrokken. we zo meteen doen. Dus, uh... Ja. Over de stand van zaken in de, met name met de nazi van de sport. 10 eh, over drie collega Joop van Nes aan de telefoon. Ik zou zeggen eh, eh, en veel muziek natuurlijk. Ja en mooie muziek. Nou ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk mooie okay, muziek. Tuurlijk okay. mooie muziek. Dus nou blijven luisteren en kijken. www.zfm-live.nl zfm-live.nl Een mooie zaterdagmiddag. Het zonnetje schijnt heerlijk in Zandvoort. Wel nog een redelijk koud windje, maar dat is morgen opgelost volgens mij. Daarover straks meer. Hey, just get it. That's too much Je radio right in het zand. is is ZFM Zandvoort. I've been dreaming. For me in Sunshine. Het is uh, tijd voor het uh, nieuws. In het kort, of niet? <laughs> ik zal het proberen. Ik heb, okay. het, al, ik heb het al een beetje, een beetje gezeefd. Uh, het wilde de laatste tijd nog wel eens uitlopen tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad, waardoor de raadsleden een dag later verder moeten vergaderen om de agenda te kunnen afwerken. Maar dinsdagavond was het geheel niet aan de orde afgelopen dinsdag. Al om kwart over tien sloot voorzitter David Bolenburg de vergadering. Wel voorspelde hij dat er in juni een van, uh, een, uh, een, van een andere orde zal zijn... gezien de vele punten die nu al geagendeerd staan... voor de laatste vergadering voor het zomerreces. Maar volgens mij er, is dat elk uh, jaar verspreid over twee avonden geworden. Hè? Ja, maar, uh, inderdaad. En een van die punten die ook besproken gaat worden... zijn de bankjes waar je het al over had. Het proefvak aan de bou Boulevard Paulusloot in Zandvoort geeft een mooi beeld van hoe het er straks in de praktijk uitkomt te zien. Een proefvak is ook een goede manier om te zien of het plaatje van de tekentafel in de praktijk overeenkomt. En natuurlijk aanpassingen doen als dat nodig is. Het ziet er mooi uit en, hoor je de meest, uh, uh, en dat hoor je het meest terug. Toch zijn er nog wel wat zorgen over de geplande aanpassingen, bijvoorbeeld over het helmgras, de vuilcontainers, handhaving op fietsen in tegenstel tegenstelde richting. Een apart fietspad of het verdwijnen van de afrastering. De hekjes die zo'n 100 jaar oud zijn en waar menig van ons kind al op heeft gebalanceerd. Wat daarmee moet gebeuren. Maar er wordt nu een enquête gehouden over de plaats van de bankjes. Ja, klopt. Oké. Okay. Alleen ik zag wel dat het, uh, ze gaan mensen aan de boulevard vragen wat ze ervan uh, vinden. Oké. Okay. Uh, maar volgens mij niet bij de inwoners. Oké. Okay. Oh, nou ja. Uh, Wordt vervolgd. Uh, op zaterdag 5 juni opent het Zandvoortmuseum een bijzondere expositie over Simon Janne Paap. Samengesteld door Karin Veren. Samen met Karin willen Leon van Es, producent en filmmaker Aya van, uh, Ayla van Kessel... en geoloog de verhalen over Japi vereeuwgen in een vlotte film... met ook komische uh, momenten in een leerzaam format à la Klokhuis. Tijdens de evenementagenda om half vier komen we daar uitgebreider op terug. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Nou, dat viel best mee, hè, toch? Ja, ik moest kijken wat ik weggelaten heb. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar we hebben nog uh, eventjes hoor, dus uh, wie weet, misschien verderop in het programma nog. Master KG is terug, tezamen met Econ. Oh, yeah, no MUZIEK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 Aan de muziek op deze zaterdagmiddag hoor je de zomer gewoon. Je hoort One Step Kissing the Pink. Nou, toch is het toch wel een beetje frisjes met uh, die... Uh... Noorderwind, uh, albert had, maar de... volgens mij komt de zon er echt lekker aan. De... En gaat de wind ook uh, draaien, toch? Als je naar de kleding kijkt van al de gasten is al het voort, zou je zeggen het is half zomer. Ja, oké. Okay. Maar dat zijn allemaal uh, toeristen natuurlijk. <laughs> Goed. Er is even het algemene weerbericht voor van dit weekend en de komende dagen. Vanochtend, vanochtend startte de dag in het noorden met lage bewolking en lokaal enkele minstbanken. Zowel de mist als de wolken lossen gedurende de, de ochtend op. En in de, het binnenland ontstaan een aantal stapelwolken en het blijft droog. De temperatuur stijgt van naar 17 tot 21 graden in het uiterste noorden. En uh, uh, 21 graden in het uiterste noorden is het wat kouder. De noordenwind is matig van kracht. Morgen schijnt op veel plaatsen de zon volop. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 18 tot lokaal 23 graden. Gaan we naar de ma maandag, uh, de, laatste dag van de uh, warme laatste dag van de meteorologische lente. Hé, hey, daar heb je hem weer. Daar is hij weer. Maandag uh, krijgt de zon flink wat ruimte om te schijnen. Daarbij loopt de temperatuur in de middag op van uh, 19 tot 23 graden. Lokaal kan het in het zuidoosten zelfs 24 graden worden. Een behoorlijke warme laatste dag van deze meteorologische lente dus. Dinsdag is wederom is het op veel plaatsen een warme dag met 20 tot 24 graden. De zon laat zich geregeld zien en van regen komt het niet. Dan gaan we naar de woensdag. Er is vrij veel zonneschijn met een wind uit het noordoosten. De temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden. En lokaal kan het in het zuidoosten zelfs 25 graden worden. Zo ook de rest van de week veel zon en zonnig weer. En wat betekent dat voor Zandvoort voor dit weekend? Het wordt uh, zowel vandaag als morgen zonnig en droog in Zandvoort. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot 18 graden Celsius... en is de wind matig, windkracht 3. En morgenavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. En de komende dagen daarna is het zonnig en zo goed als droog in Zandvoort. Het is 20 graden Celsius overdag... en de temperatuur s'nachts stijgt tot 13 graden. De wind waait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig, windkracht 3... En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe en draait de wind naar het noorden. Nou Albert-Jan, heb je korte broek al gestreken of niet? Of later strijken? Vrijdag misschien, maar ik moet eerst naar de is Heel goed. We krijgen lekker zonnig weer de komende dagen. Heerlijk genieten van de zomer. Dat was het weer. Zie het hem ik zie het in je ogen de zomer. Hier is de zomer in je ogen van Quincy. Hey, hey, hey. het leven zit me niet tegen, ik heb alles goed voor elkaar. Mijn werk en huis geen problemen. En iedereen staat. Dat was de zomer in je ogen, de nieuwe single van Quincy. Ja, de afgelopen dagen stond er op Facebook heel wat rondom het afsluiten van Zandvoort. Ja, en dat stond natuurlijk ook op de Zandvoortse uh, raadsinformatie uh, uh, afgelopen vrijdag. En er was toch enige consternatie over ontstaan. Want uh, Zandvoort uh, heeft daarin uh, aangekondigd dat ze voornemens zijn. Een bepaald, uh, systeem te gaan hanteren voor de drukte in Zandvoort. Allereerst, als het als als als stoplicht op groen is... kan je gewoon naar uh, Zandvoort rijden, geen probleem. Nou, dan ga je naar geel en dan, uh, op een gegeven moment kom je bij rood... en dan krijg je rood plus en dan, heb je natuurlijk, uh, dan is het een ernstige calamiteit... en dan uh, kom je Zandvoort niet in en ook waarschijnlijk niet meer uit... als bijvoorbeeld in ernstige aanrijding op de zeeweg. Ik noem het maar iets als voorbeeld... Maar dat gaf natuurlijk gisteren weer, want gisteren werd dat op een gegeven moment bekend... en ging natuurlijk op de social media, ging iedereen daar weer op los. En vandaar dat vanmorgen onze collega Gert van Kuik... tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... de telefoon had gepakt, of andersom... om de heer, onze burgemeester Monenburg om een reactie te vragen. Aan de lijn hebben we onze burgemeester, als het goed is. Ja, dat klopt.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 We hebben daarin gezet een, een, een calamiteitenscenario waarbij we zeggen van, nee, dat is uh, uh, uitsluitend en alleen een escalatiescenario. Uh, uh, en dat doen we, uh, ja, dat, dat, dat echt alleen maar in een hele uitzonderlijke noodgevallen. Ja, laten we hopen dat het nooit gebeurt. Daar ga ik niet vanuit. Maar om daar nu van uit te gaan en dat op Facebook, want er, er, er kwam een, een, een stortvloed aan commentaren en negatieve opmerkingen.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 Ja, dat was een duidelijk verhaal van de burgemeester ja. op het, ja, het, hetgene wat allemaal rondging op Facebook, Albert-Jan. Ja, maar dit, dit, dit, ook bij vorige interviews over andere onderwerpen met de burgemeester... Uh, hoor je duidelijk de ondertoon dat, dat, dat, dat, dat uh, sociale media en al wat daar opgekalkt wordt, ja, iedereen heeft recht, op, dat zegt de burgemeester dan ook, iedereen heeft recht op een mening, maar uh, ik neem dat allemaal niet meer zo serieus uh, die uh, sociale media berichten. Nou, fijn dus, uh, dat hij gaf, het, uh, hij gaf, hij gaf ja, het duidelijk aan. Nou, fijn dat het uh, allemaal rechtgezet is, dus ja, de soep wordt er niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. opgediend. Zo is het maar net. Ja. storm in een glas water, daar had de burgemeester het ook nog over. En wij hebben het nu over zakken Khan en I'm Every Woman. We hoorden de single van Shaka Khan en I'm Every Woman. Ja, we gaan door met het uh, programma. Goedemorgen, Zandvoort, wat uh, vanmorgen was. En het uh, tweede interview wat we daaruit uh, gekozen hebben. En dat is uh, ja, een actie van uh, Paul Olieslagers voor de KNRM, Jan. Ja, klopt. Want uh, de, de, de financiering uh, uh, rond de KNRM gaat toch wat uh, veranderen. En uh, dat heeft Paul Olieslager uh, uh, ja, uh, ge daardoor gemeente om daar een actie voor een groundfunding uh, te op te starten ten behoeve van de KNRM. Hoe en uh, uh, op welke manier, dat besprak hij met Gert van Kuik vanmorgen tijdens Goedemorgen Zandvoort. Nou, eerst, uh, ik ben uh, gevraagd uh, via Heinz Schrama, Schipper, uh, op, op de Anipolize, uh, dat, dat uh, vanuit IJmuiden is er een, uh, uh, een idee ontstaan dat uh, stations uh, wat meer hun eigen broek op moeten gaan houden. Uh, grote gelden grote komen uiteraard gewoon van IJmuiden, maar uh, dingen zoals uh, nieuwe overlevingspakken, uh, andere wat, wat, wat minder hele grote uitgaven, die uh, dan vindt IJmuiden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 Hebben ze ja. geen geld meer of willen ze niet meer? Jawel, jawel jawel, jawel, jawel. Ja, ja, ja, zeker. Er is heel goed geld, maar uh, zeg ja, weet je, het, de, de plaatselijke commissie die, die moet ook af en toe uh, zelf vermaars aan de bak gaan. Want het is natuurlijk altijd heel makkelijk om je handje op te houden ja. en, in een En uh, nou ja, primaertje is dat er komt een nieuwe boot over vier jaar.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 E-mails verstuurd. En we hopen dat mensen daar uh, een bedragje storten. Maar hoeveel geld gaat, gaat het, uh, Paul? Ze, dit, gaat, oh, dit project is 1600 euro. Nee, maar ik bedoel, hoeveel geld hebben jullie uiteindelijk als doelstelling? Om binnen te harken? Ja. Bedoel, voor dit, voor dit, camera project 1600 euro. Oh, dat is overzicht wordt. Dat is, ja, daarom hebben we ook eens gekeken, nou, hoe werkt het nou precies? En, uh, en dat is particulier, dat zijn allemaal privé-mensen. die soorten ja. tientjes, de 25 euro, 5 ja. euro, weet je, iedere euro is, is binnen. Hoeveel leden Ieder heeft de KNRM?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 Maar daarna volgden meer projecten. Ja, Paul, ik...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 Ga naar de KNRM, daar kom je ook voor zelf bij uh, de methode om geld te, te doneren voor uh, noodzakelijke uh, investeringen in de KNRM, boten. Ja, zo is het maar net. Hè? Dus een uh, mooie actie van uh, Paul Olieslagers. De crowdfunding voor uh, de KNRM uh, Zandvoorts. Om inderdaad uh, geld voor uh, extra dingen zeg maar, uh, bij elkaar te kunnen krijgen. Dus uh, ga even naar uh, de site van de KNRM en kijk hoe je kan doneren uh, op deze crowdfunding uh, actie van uh, Pau Olieslagers hier in Zandvoort. Mooi dat uh, dat soort uh, initiatieven er zijn, uh, Albert-Jan. Ja, maar ik begrijp, ik begrijp de kritische opmerking van, of kritisch van, van Gert van Kuik wel. Van, uh, nou ja, als je wil, kan je een, een heleboel geld kwijt in zijn antwoord uh, voor goede doelen. Ik bedoel, ik bedoel dat positief hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar niet iedereen heeft natuurlijk een bodemloze portemonnee. Nee, dan moet je bij uh, Mark Rutte zijn, hè? Ja, ja, die heeft, ja, ja, die heeft diepe, genoeg, hè? diepe zakken. Dus die nee, Helemaal ja, geld in de portemonnee. Heel, heel goed. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het even hebben over het uh, Songfestival. Huh? Want was jij daarbij bij nee, het Songfestival? Ik niet. Ik bedoel, heb je tv gekeken? Nee, nee. Sommige Bobo's waren er namelijk wel bij, zeg maar, ter plekke? Ja, ja, het ene van de staat in de Zandvoortse krant. Dat is uh, Roy van Beuring. Ja, die hadden we vorige week ook aan, aan, uh, in de uitzending. Aan de telefoon, klopt. Klopt. En uh, ja, er was nogal het een en ander aan discussie over het uh, nummer van uh, Italië. We begonnen op een gegeven moment met het uh, lijntje kook en uh, dergelijke. Nou, daar bleek uh, achteraf uh, helemaal niks van uh, waar te zijn. Maar uh, op zich, ja, een, een harde rockplaat, althans. De echte rockliefhebbers vinden dat weer uh, niet hard. Maar ik vond hem redelijk hard. Maar wel een goede plaat trouwens. Die uh, nummer één is geworden bij het Zonfestival. Uh, en toen dacht ik meteen... Uh, nou, jij bent al lang uh, aan de beurt geweest voor een uh, vaccin. Dus je zal wel veel ouder zijn dan ik. Dus die ga ik maar niet draaien. Dus ik heb uh, maar uh, die andere gekozen uit uh, Frankrijk. Waarschijnlijk uh, valt die beter bij jou in de smaak. demi. de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 En moi, ou du moins ce qu'il en reste.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 met een klop. Misschien is het beter zo. Maar we